De trein der traagheid Een hoorspelbewerking van Bart Reumer gebaseerd op het gelijknamige boek van Johan Derne Regie Hans Karsenbarg Pardon, zou iemand mij aan een vuurtje kunnen helpen? Dat is ook sterk. Pardon, zou iemand mij misschien van vuur kunnen voorzien? Ach, dit bestaat niet. Drie coupés vol mensen en iedereen in een diepe slaap. Het lijkt wel alsof ik de enige ben die niet slaapt in deze zin. Het wiegen van de trein nodig uit wat slapen. Maar dit lijkt me toch wel wat overdreven. Bovendien, zo laat is het toch ook weer niet, alles zeven? Alles zeven. Wat is het dan donker buiten? De lente het is toch een grullig seizoen. Al met al nog steeds geen vuur. Dan met een grote coupé papieren. Nee, nee, dit, dit bestaat niet. Iedereen slaapt. Dat is niet meer normaal. Angstend. Er moet toch iemand wakker zijn. Hallo, hallo. Is er iemand wakker? Hallo? Hm, misschien verder. Wat is er hier in vredesnaam aan de hand? Is er iemand wakker? Het is te doen om goed te kunnen zien. Niet. Daar staat iemand. Ik zag iets groeien, een sigaret of een sigaar. Daar is iemand wakker. Hallo, staat daar iemand? Hallo. Goedenavond. Bob. Oh. U hoeft niet zo te schrikken. Van deze oude man heeft u niets te vrezen. Uh, nee, Nee, natuurlijk niet. U stond opeens dichterbij dan ik vermoedde. Heeft um... u misschien wat vuur bij? Natuurlijk. Een ogenblik. Ach, doet u geen moeite. Met uw sigaar gaat het net zo goed. Als ik daarmee uw sigaar natuurlijk niet verknoe. Ach wel, nee. Als die brief. Bedankt. Ik zocht al een tijdje naar iemand die mij een vuurtje kon geven. Alle andere passagiers zijn echter in een diepe slaap gezonken. Is u dat ook opgevallen? Ja, dat is mij ook opgevallen. Eh, ik dacht... Misschien zit ik wel in de verkeerde trein. Of ben ik al een bestemming gepasseerd. Vorige week werd het namelijk pas donker toen ik al een tijd thuis was. Niet. Moet u toevallig ook naar onze provincie-hoofdstad om het zo maar eens uit te drukken? Daar ben ik inderdaad op weg naartoe. Maar... Ook ik stond mij al een poosje af te vragen... of het mijn bestemming niet reeds was gepasseerd. <laughs> ik heb even gedoezeld, weet je. En toen ik wakker werd, was iedereen vast in slaap. <laughs> en ze blijven maar slapen. Weet u misschien de tijd? Ah, natuurlijk. Hey, Dat is vreemd. Pardon. Mijn horloges blijven stilstaan. Op half zeven. Terwijl ik er zeker van ben dat ik het verborgen heb opgevonden. Half zeven? Hè? Wat een merkwaardig toeval. Mijn horloges ook blijven stilstaan op half zeven. Dat moet waarschijnlijk gebeurd zijn terwijl ik sliep. Zit ik er ver naast, indien ik veronderstel dat ook u de ogen eventjes heeft toegedaan? Nee. Nee, in tegendeel. Uw veronderstelling is geheel juist. Ik ben net als u even weggedoezeld. En toen ik werd, had ik een onbedwingbare trek een sigaret, maar geen vuur, zoals u weet. Aangezien nou, iedereen in mijn coupé verzonken bleek in een diepe rust, ben ik nog even op zoek gegaan. Vreest u dat ze zich thuis ongerust zullen maken. Nu, later bent er normaal. Nee. Nee, daar ben ik niet bang voor. De kinderen zijn waarschijnlijk al naar bed. En mijn vrouw is gewend om op mij te wachten. Ik ben namelijk een beetje schrijver, ziet u. En het komt nog wel eens voor dat ik met collega's wat blijf zitten praten. Maar mag ik me even voorstellen? Thierry is de naam. Herren Hoogleraar in rusten. Aangenaam. En u, professor, is er iemand die op u zit te wachten en die zich ongerust kan maken? Nee, er is niemand meer die op mij zit te wachten. Behalve mijn huishoudster dan. Maar die is de stad uit, familiebezoek. Vergis ik me nou of minder bevaart? Lijkt er wel op. Zou die stil gaan staan? We blijven vaart minderen. Dag buiten loopt iemand, professor. Vlug, open het raam. Hé, hey. hé hey daar. Stop eens even. Kom eens hier, hallo. Eindelijk. Heren, kunt u mij misschien vertellen waar we hier zijn? Nee, helaas. Geen idee. Geen flauw idee. Geen flauw idee? U weet het ook niet. Oh, God allemaal! Hé, hey, loop dan niet weg. Kom terug, kom terug. Dat is me ook wat moois. Vinden we eindelijk iemand die wakker is, loopt hij meteen mee van ons weg. Lijkt het u niet verstandig in bij ook eens buiten een kijkje gingen nemen? Wat denkt u? Waarom niet? Anders zinners zou ik zo snel ook niet kunnen bedenken. Heeft u geen bagage bij u die u moet meenemen? Nee, ik heb niets bij me van belang. En u? De trein. Vlug. U kunt er nog opstappen als je snel bent. Ik denk dat ik maar blijf. Dan ik ook. Ik ben gebleven vanwege die jonge man. Hij is waarschijnlijk niet meer tot bij de locomotief kunnen geraken... en ik vermoed dat hij de trein heeft gemist. Waarschijnlijk staat hij ergens verderop alleen in de nacht... en zonder antwoord op zijn vragen. Ik kon hem niet aan zijn lot overlaten. Ik dacht al zoiets. U bent een vriendelijk mens om zich zo het lot van een vreemde jonge man aan te trekken. Ach, men doet wat men kan. Niet waar. Wij zijn nu... Drie vrienden in de nacht. Wakkere vrienden. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik behoorlijk de kriebels kreeg van al die slapende mensen. Nou, laten we onze onbekende vriend maar tegemoet gaan, professor. Hij leek me net al behoorlijk opgewonden. En het plotseling vertrek van de trein zal het nog wel een uh, graadje erger hebben gemaakt. Dat lijkt mij niet meer nodig. Luister. Nou, waarschijnlijk heeft u uw sigaars zien branden. Zo heb ik u per slot voor rekening ook gevonden. Ah. Uh. U bent zeker niet meer bij de machinist kunnen komen. Inderdaad, meneer. De trein zette zich alweer in beweging voor dat ik bij de locomotief was. Kom, kom, kom. kom. <laughs> je hoeft je niet zo zorgen te maken. Je bent niet meer alleen. He? Je ziet wij verkeer in hetzelfde schuitje. Ja, de professor hier trocht zich jouw zelfs zo aan... dat hij daarom uit de trein is gestapt. Oh. Dank u wel, professor. Mijn naam is Thierry en dit hier is professor Hernutter. Hoogleraar in Rusten. Aangenaam. Ik heet Val. Ik, uh, ik had graag onder wat prettiger omstandigheden kennis met u gemaakt. Dat geldt ook voor ons, Val. Dat geldt ook voor ons. U heeft gelijk, meneer Jerry. Zo met z'n drieën voel ik me al een stuk geruster dan alleen. Wilt een van u misschien een sigaret? Nou, daar zeg ik geen nee op. Mijn sigaar is bijna op en hoewel een sigaret het niet haalt bij een goede Havana. ...zou ik niet graag het genoegen van tabak willen missen. Niets kan meer te zenuwen zo goed als tabak. Wat staat u nu precies voor ogen, professor? Ja, wat stelt u voor? Het lijkt me uit het verstandigst ...indien wij op zoek gaan naar een teken van leven. Wij zullen ons dus moeten verplaatsen. Prima idee, professor. Ik zou zeggen, op pad. Ja, maar welke richting slaan we in? Ik zou zeggen, laten we voorlopig de trein achterna lopen. Onze oorspronkelijke reisdoelen liggen in die richting. Goed, de trein dus achterna. Heren, ik maak me toch wel wat ongerust. Mijn ouders, ziet u, ze verwachten me thuis en ze worden vast erg ongerust... ...als ik niet op tijd kom. Maar, vrouw, dit, is, dit is een ongewone situatie. Dit overkomt de mensen niet elke dag en de meeste mensen overkomt het nooit. Ik weet zeker dat je ouders daar begrip voor zullen tonen. Zodra de mogelijkheid zich voordoet, zullen wij contact opnemen met je ouders. En lukt dat niet, dan helpen de professor en ik je morgen graag je ouders tekst en uitleg te geven. Niet waar, professor? Zeker, zeker, jonge vriend. Dat zal ik graag doen. Bedankt. Heren, het lijkt me verstandiger indien wij nu van de spoorbaan afgaan. Hier blijven lopen zou gevaarlijk kunnen zijn in verband met andere treinen. En bovendien zie ik voor en achter ons geen enkel teken van leven. Links van ons echter, in de verte, twinkelen lichtjes. En als mijn oude ogen me niet bedriegen, loopt daar een stukje verderop een weggetje. Ik denk dat wij. Die weg moeten inslaan en in de richting van die lichtjes lopen. U kunt best wel eens gelijk hebben, professor. Die lichtjes zien er veelbelovend uit. Kom, laten we niet langer treuzelen. Nee. Hoe eerder we weer in de bewoonde wereld zijn, hoe liever het meest. Dat kan ook leuk worden. We zullen over die sloot heen moeten om op de weg te komen. Laat mij u helpen, professor. Weet u wat? Springt u maar op mijn rug, dan draag ik u erover. Daar zeg ik geen nee tegen. Eén, twee en. Gaat het nog, professor? Dat zou ik aan jou moeten vragen, jongen. Maakt u zich op mij maar geen zorgen. Ik heb al zwaardere mensen getild. Zo, we zijn erbij. Kijk u uit, het is drassig hier langs de kant. Uh, uh, uh, zo. voorzichtig. Hartelijk dank, vrouw. Ik heb haar niet zo'n hekel als aan een natte broek. Bovendien moet ik op mijn leeftijd erg oppassen met kou. Een longontsteking heb je dan zo te pakken. Moet u het ons ook eventjes overdragen, meneer Thierry? Nee, nee, dankjewel, vrouw. Ik ben bang dat mijn capaciteit de ruimschoots overtreft. Nee. Er zal niks anders op zitten dan dat ik een uh, natte paal. Ah, gelukkig is het water niet te koud. Het leed, bij beperkt. Hier. Pakt in mijn hand. Dan trek ik u omhoog. Ja. Oh. Zo. Ah. Zo, deze hindernis hebben wij genomen. We geen tijd doen met het drogen van onze broeken en weer snel verder gaan. Gelukkig is het niet aardig donker. En we hebben de lichtjes waarop we ons kunnen oriënteren. Hebt u een idee van waar we zijn? Ik bedoel, uh, in welk gedeelte van ons land? Nee, ik zou niet met enige zekerheid durven zeggen waar we ons hier bevinden. Nou, het lijkt me dat we niet al te ver uit de buurt van onze bestemming kunnen zijn. Het landschap, voor zover ik dat kan bezien natuurlijk. Lijkt me niet echt anders dan normaal. Volgens mij kunnen we niet al te ver van huis zijn. Tempen je optimisme een beetje, Val? Iedereen die een beetje gereisd heeft... kan je vertellen dat het landschap... over het algemeen niet erg verandert... wanneer je op dezelfde breedtegraad blijft. Van hier tot bijna aan Azië toe... is het terrein min of meer gelijk. In principe kunnen het overal gaan. Nou, dat lijkt me sterk. Ik heb dan wel even geslapen... Maar toch niet zo lang dat ik al bijna in China zou kunnen zijn. Jij hebt ook geslapen. Ja, even. Ik ben wat weggedoezeld. Is dat zo vreemd? Uh, nee, nee, eigenlijk niet. Het is alleen dat wij tweeën ook zijn weggesukkeld. En weer wakker zijn geworden. Terwijl alle anderen bleven slapen. Uh, zeg, Val. Hoe laat heb jij het? Hé? Mijn horloge is stil blijven staan op half zeven. Wat gek. Ik vermoed al zoiets. Onze horloge zijn ook stil blijven staan. Op half zeven. Nou, daar begrijp ik dan helemaal niets van. Ik zal niet meer zoals zo even in paniek raken, maar ik begrijp hier geen jood daarvan. Echt niet. Maar angstig zal ik niet meer worden. Indien men zich bewust is van zijn eigen onkunde, sluit men angst uit. Niet waar, professor? Zeker wel. Ik heb iemand wel eens beweren dat je die stelling ook kan toepassen op het menselijk bestaan. Niemand die echt weet hoe dat bestaan te verklaren of te begrijpen. En wellicht daardoor aanvaarden we het maar als gewoon... als iets dat vanzelf spreekt. Die lichtjes bevinden zich nog op flinke afstand... Misschien is het vruchtbaar om ons geval eens nader te bekijken. Van drie kanten. Misschien dat dat ons een stapje verder kan brengen... om onze situatie beter te kunnen overzien. En misschien zelfs wel te begrijpen. Meneer Thierry, wat denkt u ervan? Het lijkt mij een uitstekende manier om de tijd te doden. Maar waar wilt u dan beginnen? Ik zou wel eens willen horen of u hier nog kunnen herinneren waar je aan gedacht hebt vlak voor het moment dat jullie in slaap vielen. Dat lijkt me geen gek beginpunt. Enige overeenkomsten hebben we al. Nou, misschien vinden we er zoveel wel meer. Um, zullen we beginnen met te luisteren naar wat de jongste in ons gezelschap te vertellen heeft? Of heb je daar bezwaar zwaar tegenval? Nee hoor, ik wil graag beginnen. Is even kijken. Uh, het valt me moeilijk om mijn gedachte precies terug te halen. Had misschien iets te maken met iets dat je vandaag gehoord of gezien of gelezen hebt? Nee. Of eigenlijk, ja. Ja, daar had het wel iets mee te maken. Naar aanleiding van college zat ik te lezen in mijn aantekeningen. Ik studeer overigens rechten. En vanmorgen heb ik college gevolgd bij professor Sherlock Holmes. Die doseert criminologie en daarom noemen we hem ook zo naar Sherlock Holmes. Snapt u? Hij vertelde ons verhaal naar aanleiding en ter illustratie van het vraagstuk van de wetenschappelijke identificatie. Een brandweerman, Dobkin, had zijn vrouw gewurgd en haar begraven in een leegstaande kerk. Vervolgens had hij die kerk in brand gestoken. Uiteraard werd die brand bemerkt en waarschuwde men de brandweer. Nu wilde het zo dat die kerk zich in het district van Dobkin bevond. En dat hij dus gedwongen werd om te helpen blussen bij een brand die hij zelf had aangestoken. Later vonden de slopers de resten van een lijk en na onderzoek bleek men te kunnen vaststellen dat het hier mevrouw Dobkin betrof. Ziet u, Dobkin had namelijk ongebluste kalk over het lijk gestrooid. Maar in plaats van daardoor sneller te verdwijnen, bleven er bepaalde delen van het lichaam, zoals het strottenhoofd, langer behoed voor vernietiging. En aan de hand van die bewuste delen bleek het later mogelijk om het lijk te identificeren. En Dopkin. Die werd gearresteerd, bekende en werd later opgehangen wegens moord. Bah, wat een gruwelijk en bizar verhaal. Juist, en zo dacht ik er ook over. Meestal ben ik nogal gesteld op detective verhalen. Ik hou van de combinatie van wetenschap en avontuur. Maar vanavond echter moest ik er plots van gruwen. En ik legde mijn notities snel weg. Ik had absoluut geen lust meer om door te gaan met feiten die een wereld schenen te vertegenwoordigen die me ellendig en abnormaal voorkwam. Een wereld zo vreselijk dat die mij toescheen als, als een leugen. Een soort ontstoken blinde darm die men uit het lichaam kan verwijderen zonder dat er iets wezenlijks aan het lichaam wordt ontnomen. En dat waren je laatste gedachten al voor een weg te doezelen? Nee, nee, nee, nee. nee. Nee, zij waren slechts de aanleiding tot mijn laatste gedachten. Ze staan me nu weer zo helder voor de geest. Ziet u, uit een soort reactie pakte ik toen mijn aantekeningen literatuur. Hm, doorgaans vind ik dat maar een saai vak. We krijgen daar college in van een professor... die behept is met een ongebreidelde hang naar analyseren. Hij zoekt altijd naar de diepere betekenis... en zelfs wanneer de kunstenaar er volgens ons geen een heeft ingelegd... vindt hij er een... Ja, zulke heren ken ik ook. Vanavond echter schenen zijn notities mij wel dadig toe. Het kwam opeens veel warmer op mij over. Warmer, gezelliger. Vervolgens moet ik met een gevoel van vertrouwdheid in slaap zijn gevallen. Met een gevoel van vertrouwdheid? Ja, dat is het juiste woord. Vertrouwdheid. Waarover gingen die notities van? Katayev, een Russische schrijver. Kent u die? Zeker. Dat is de schrijver van het Witte Zeilander, Kim. Precies, die is het. En wat heeft je dan precies dat gevoel van vertrouwdheid bezorgd? Well, <coughs> ik, ik geloof dat het de levensbeschouwing is... die uit de werken van Katayev spreekt. Volgens hem is het leven mooi op zichzelf en heerlijk... afgezien wat je er ook van maakt. Het leven houdt zijn eigen rechtvaardiging in... zodat men er zich volledig aan mag overgeven... Deze gedachte vond bij mij een weerklank en liet me toen met een vertrouwd gevoel wegdoezelen. Dat is waarlijk een aardige gedachte. En zeker een afdoende remedie tegen de zwartgalligheid die die dopkin vertegenwoordigt. Heel interessant. En u, mijn beste, wat waren uw laatste gedachten? Uh, vreemd genoeg, professor, waren mijn laatste gedachten, voordat ik in slaap sukkelde van gelijke strekking als die van Val. Waarlijk? Ja. Niet precies volgens dezelfde formuleringen, natuurlijk. Maar het waren wel degelijk gelijksoortige gedachten. Ziet u, ik ben werkzaam in een museum... en daardoor valt mijn vrijdag altijd midden in de week. Ook vandaag dus. Die vrijdag gebruik ik om s'middags les te geven op het lyceum... in het stadje waar we allemaal op de trein zijn gestapt. Vanmiddag was ik begonnen met het herhalen van oude stof... in verband met de naderende examens. Een van de aspecten van de fonetiek. Nu bleek dat geen van mijn leerlingen mij mee kon vertellen wat assimilatie van plaats inhield. Daarom probeerde ik hun geheugens wat op te frissen middels enige voorbeelden. Zoals bijvoorbeeld met het woord ogenblik. Wij schrijven ogenblik met een N, een tweepoot. Maar wij zeggen ogenblik met een M, een driepoot. Ik probeerde hem de natuurlijkheid van het verschijnsel in te laten zien... door middel van wat ik noem de ingoatieve reflex. Dat houdt het volgende in. Het denkbeeld van beweging verwekt werktuigelijk in de spieren... het begin van de uitvoering daarvan. Zodat wanneer wij ogenblik willen zeggen... ons spraakwerktuig nog voor we aan de N toe zijn... zich reeds begint in te stellen op de B. Met als effect dat de B de articulatieplaats bepaalt van de N... tweepoot... ...en van de N een M maakt. Mijn leerlingen konden mij echter niet volgen. Ik probeerde hen het verschijnsel ingoatief te verduidelijken... ...door het voor te stellen als het omgekeerde van de inertie. Zoals u wel weet, een bekend verschijnsel in de natuurkunde. Volgens de wet der draagheid... vertoont de beweging de neiging om nog heel even voor te duren... ...ook wanneer de motor plotseling wordt afgezet om het zomaar eens uit te drukken. Nu, volgens het psychisch automatisme... Vertoont een handeling reeds de neiging tot beginnen nog voord wij daadwerkelijk begonnen zijn met die handeling. En deze vergelijking deed mijn leerlingen eindelijk begrijpen dat het hele aspect omrijde. En dat bezorgde mij tegelijkertijd een zeer tevreden gevoel. Begrijpelijk. <laughs> en die men erin slaagt om zo'n moeilijk en ingewikkeld principe duidelijk te maken, het is een zekere voldoening op zijn plaats, zo voel ik het ook. En later in de trein begon ik, naar aanleiding van dat tevreden gevoel, een beetje te filosoferen. Dat is iets waar ik me wel vaker aan overgeef. Het ligt een beetje in mijn natuur. Maar ja, ik speelde met de gedachten die de laatste tijd wel vaker in me opkomen. Gedachten die ik wijd aan mijn naderende middelbare leeftijd. Ze komen erop neer dat het leven mooi is en dat iedere dag het waard is ten volle te worden genoten. Maar dat is volgens mij niet alles. Dat geluk van elke dag is slechts een voorslag op iets veel groters. Althans, zo zie ik het. En hecht men te veel aan dat kleine geluk... dan blokkeert men de mogelijkheid om verder te komen... en dat grotere binnen te brengen. Men moet het kleine geluk gebruiken om een uitgang vrij te maken... om eens bij machte te zijn in het grotere binnen te dringen. Enerzijds moet men er zich op bezinnen... en anderzijds moet men er zich volledig aan overgeven... En door deze, mijn zinziens, onombeerlijke wisselwerking ontstaat dan een verband met datgene wat ik slechts kan aanduiden als een eschatologisch perspectief. En dat waren eigenlijk mijn laatste gedachten. Jullie merken het, herschapt een dromer in mij. Wie niet, meneer Thierry. Welk mens is zonder dromen en illusies? Niemand toch? Vrienden, wij moeten ons er niet langer over verwonderen waarom juist wij drieën hier tezamen zijn. Ik had al mijn vermoedens, maar ik weet het nu zeker. Wel, professor, laat ons niet langer in spanning. Vertel op, wij zijn alle drie van hetzelfde standpunt uitgegaan. Ook ik heb mij enige tijd voor mijn doezelen... overgegeven aan gelijksoortige gedachten. Op mijn manier, die van de ouderdom heb ik mij net als jullie vastgekremd aan gedachten... die een omarming waren van de schoonheid van dit leven. Uh, professor, heeft u niet, net als ik, de indruk... dat onze gedachten die zo nauw verbonden lijken te zijn met het leven... dat onze gedachten over een bijzondere werking zouden kunnen beschikken? Dat dit soort gedachten over pijnzingen... daadwerkelijk wonderen zouden kunnen verrichten? Ja. Ik geloof dat er gedachten bestaan die een wonderlijke uitwerking met zich mee kunnen brengen. Gedachten welke in essentie het leven zelf zijn. Het leven dat mooi is en heerlijk en dat geen andere rechtvaardiging behoeft. En uiteindelijk zelf alles terecht brengt. Gedachten die daardoor zichzelf kunnen overleven... In uw groter perspectief. Gedachten, welke kunnen doen ontwaken, als al het andere om ons heen blijft slapen. Dat heeft u mooi gezegd, professor. Uh, professor, ik wil niet onbescheiden zijn, maar mogen wij ook weten in welke vorm uw gedachten zich hebben voorgedaan? Ja, dat zou ik ook wel willen weten. U kent de onze, maar wij nog niet die van u. Wel, nou, vrienden, ik zat zomaar wat voor me uit te dommen zonder aan iets specifieks te denken. Ik geloof dat ik het meeste in beslag werd genomen door een gevoel van weemoed en melancholie. Ingegeven door mijn toch al uh, hooggevorderde leeftijd. Tegelijkertijd echter speel ik met een koppig denkbeeld dat mij al een leven lang dierbaar is geweest. Vaak op de achtergrond. Maar altijd aanwezig. Zit u, gedurende mijn leven heb ik veel denkbeelden geconstrueerd. Mijn aanleg, mijn beroep, wilde dat nu eenmaal zo. Daarbij ben ik mijzelf altijd voorgekomen als het kind... dat speelt met een grote doos mecano. U weet vast wel dat er bij die dozen ook altijd een voorbeeldenboekje hoort waarin naast de opgegeven figuren ook de antwoorden staan. Ik vond er altijd een genoegen in... de voorbeelden van het boekje zo precies mogelijk te verwezenlijken. Een genoegen dat ik nooit heb onderschat. Dat zou het leven zelf onderschatten zijn... en daarvoor is het me te lief. Maar toch, uit dat boekje, dat leven... sprak me toch ook nog de mogelijkheid toe van iets anders... Iets dat verder reikte dan de door het boekje opgegeven mogelijkheden. En naar die andere mogelijkheden heb ik mijn hele leven gezocht. dan's op de momenten dat ik daartoe de tijd kon vinden. Van af een zekere leeftijd echter heb ik er mij volledig op toe kunnen leggen. Toen ook heb ik het voorbeeldenboekje aan de kant gelegd. Waar ik naar op zoek was, stond er toch niet in. De mecano-stukken zelf kon ik natuurlijk niet wegleggen. Die waren nu eenmaal het enige waarover ik kon beschikken, wilde ik iets construeren. Tot op de dag van vandaag ben ik nog aan het construeren. Maar, de mecano-stukken blijken zo te zijn gemaakt. Dat men er moeilijk iets anders mee kan fabriceren. dan de opgegeven figuren. Zelfs wanneer men niet meer in het boekje kijkt. Het zit hem in de stukken zelf. Maar wat wilt u dan precies construeren, professor? Je kent het verschijnsel van de inertie. Daar hebben we het zweef over gehad. Een toeval? Wie weet, vrienden, wie weet. Wel. Dat dat mechanisme ook van toepassing zou zijn op het leven zelf. Dat ons leven nog even zou voortduren in de voorgeborgten van de dood. En zulks langer naarmate dat bestaan sterker is geweest. Naarmate men veel van het leven gehouden heeft en het nog vurig omhelst, juist voor. Snap je wat ik bedoel? Ik geloof het wel. U bedoelt dat dat veroorzaakt zou kunnen worden door... ...bijvoorbeeld gedachten zoals wij die gekoesterd hebben. In de trein. Even voor ons slapen. Bijvoorbeeld. Maar aan dat stuk, mecano ...is nog een tweede stuk te koppelen. Onze vriend Jerry heeft het net ook al gehad over het psychisch automatisme. En ik zou dat nu ook willen gebruiken... Indien wij deze levenswet op de dood zouden betrekken, houdt dat in dat de dood al enigszins begonnen moet zijn voor het eigenlijke sterven. Niet wat? Deze twee aan elkaar gekoppelde stukken vormen nu een brug. Een brug tussen hier en elders. Een weg door een grensgebied. Een uit kostbaar onderzoekingsveld. Want elders geldt daar nog even als hier. En hier is alvast een beetje elders. Misschien dat dat ons de mogelijkheid zou kunnen verschaffen... iets te leren omtrent de diepere zin van het leven. De moeilijkheid blijft echter hoe of wij nu... ...via die brug in dat grensgebied kunnen geraken. Misschien door middel van een... ...treinongelogen. Wat? Maar dat zou een verklaring kunnen zijn. Dan zouden wij nu dus door dat gebied lopen. Maar... ...dan zijn wij dood. Dat zou ik niet meteen willen beweren, Val. Het blijft voorlopig maar een theorie. Het is niet bewezen. Het is heel goed mogelijk dat wij inderdaad de verkeerde trein hebben genomen. En ons op een paar uur reizen van huis bevinden. Dat blijft mogelijk en is zelfs het meest waarschijnlijk. Ik ben het met de professor eens Val. Er is voorlopig geen reden om meteen het meest fantastische voor waarheid aan te nemen. Uh, bovendien zie ik verderop de contouren van huizen. We zitten dicht in de buurt van een dorp. Daar kunnen we meer te weten komen. Laten we eerst maar eens inlichting inwinnen Voordat we ons overgeven aan fantastische speculaties. Jullie hebben gelijk. Ik moet me nog geen zorgen maken. Trouwens, dood of niet, ik heb een reuze trek gekregen van al dat gewandel. En ik hoop dat er in dat dorp daar iets te eten valt. En nu ik erover nadenk, het lijkt me een stuk minder boeiend om alleen maar verdwaald te zijn. Dat te verkeren in dat bijzondere grensgebied. Wat kan ons nou gebeuren? We zijn met elkaar en samen komen we vast wel weer op vertrouwd terrein. Geen angst meer voor? Nee, de angst heb ik zo net afgeschaft. Ik voel me alsof ik midden in een of ander groots avontuur zit. En wij de drie musketiers zijn. Eén voor alle en alle voor één. <laughs> Als mijn oude ogen me niet bedriegen... zie ik ginder het uithangbord van een herberg. Daar zullen we zeker mensen moeten aantreffen. En ook wat te eten en te drinken. We zijn precies op de goede plek uitgekomen. Laten we dan daar maar naar binnen gaan. Misschien wachten daar de antwoorden op onze vragen. Hm? Het is hier anders wel een dode boel. Nergens een lichtje... Kan die andere huizen niet eens goed zien? Misschien slapen ze hier vroeg. Eerder op de avond hebben we toch lichtjes in het nou, We zouden natuurlijk ook eerst op zoek kunnen gaan naar een politiepost of een postkantoor. Oh, professor, ik heb honger als een paard. En als het nu hetzelfde blijft, wil ik toch liever eerst iets gaan eten. En het komt nog bij dat ze hier binnen toch ook wel een telefoon zullen hebben. Ik kan mijn ouders best eventjes bellen. Prima, jongen. Geen bezwaren, meneer Thierry. Ach, als ik eerlijk ben, moet ik bekennen dat ik ook een reuze trek heb gekregen. Dus... Uh... Ik zou zeggen, na jullie. Nou, dat ziet er allemaal doodgewoon uit. Ik denk zo dat we hier vast wel een manier zullen vinden om je ouders op de hoogte te stellen. Oh, daar staat nog een tafeltje leeg. Kom, gaan we eerst zitten en wat bestellen. Die ene minuut meer of minder maakt hem ook niks meer uit. Hm, nou, een spitskaart schijnt het niet te zijn. Waarschijnlijk serveren ze hier alleen een dagschotel. In die tot gelegenheden zijn die vaak zeer behoorlijk. We zullen zoveel bediend worden door die meneer of mevrouw achter de baard. Laten we hopen dat het die mevrouw is die ons komt bedienen. Oh. Wat een schoonheid. Ik heb er zitten rondkijken, vrienden. Maar valt jullie niets bijzonders op? Ik zou niet weten waar u op doet, professor. En jij wat? Ik ook niet, professor. Ik heb geen idee. Wanneer men zich in een café bevindt of in een wachtkamer... ...zie je altijd wel iemand die een krant zit te lezen of een tijdschrift. Hier is dat echt. Absoluut niet het geval. Sterker nog, er bevinden zich zelfs geen reclameplaten aan de muren. Iets wat je toch zou verwachten in een herberg. Nietwaar? Dat, gecombineerd met het ontbreken van een spijtkaart, zou de conclusie kunnen rechtvaardigen dat men hier geen met tekst druk papier kent. Nou, iets zegt professor. Er is hier helemaal niets van dat alles. Wat zou dat kunnen betekenen? Ah, gelukkig. Die mevrouw komt ons bedienen. Kunnen we eindelijk onze honger stillen? Nou, vanaf het. Eh, pardon? Ik begrijp je er niets van. Ze spreekt in mij volkomen vreemde taal. Ik begrijp geen woord wat ze tegen ons zegt, maar zij schijnt ons wel te begrijpen. Lijkt er wel op. Ja. We zullen de proef eens op de som nemen. Juffrouw, wat staat er vandaag op het menu? Resse noioop, strabees, et le toksmal, et zaak, Oeps. klinkt als een opsomming, maar ik begrijp er geen jota van. Nou, ik stel voor om gewoon een menu te bestellen... ...en ons onder het eten verder te buigen over dit taalprobleem. Wat jullie... Ik denk dat we een voedsel gewoon kunnen eten, dus laten we dat maar doen. Uitstekend. Ja. Eerst mijn honger stillen en dan weer nadenken. Goed. Juffrouw, wilt u ons drie menu's brengen en een fles wijn als u brieft? rena. Na rennen. Naar het die zweten na Wat Bedoelt ze nu? Ik denk dat ze wil weten of we verder nog iets willen. Bessie, nojo, Strabees, het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 Naar de rijdenregens die na. sneller. Wat bedoelt ze nu Ik denk dat ze wil weten of we verder nog iets willen. Zou u ons ook kunnen vertellen hoe laat het is? Dat begrijp ik niet. Ze begrijpt u niet. De tijd. Wij willen graag de tijd weten. Hier, ziet u dit horloge? Hoe laat? is het nu? Ter pijp, Ik Ik bijge uw 13. Net als ik het een uw rennaar. Och, merkwaardig. Zegt u dat wel? Ze scheen onze bestelling prima te begrijpen. Maar zodra je over de tijd begon, kon ze er geen touw maar aan vastknopen. Ik zie hier trouwens ook helemaal geen klok. En als ik het wel heb, draagt geen van de andere gasten een horloge of zo. Het lijkt wel of er geen tijd aanwezig is. Tenminste, voor zover ik het kan zien. Weer een raadsel erbij in plaats van een antwoord. Heeft u er nog gedachten over, professor? Eerlijk gezegd, op dit moment niet. Deze taal komt me absoluut niet bekend voor. En ik kan ook geen verbinding maken met een andere taal die ik wel weet Er zit een logica in, dat is duidelijk. Maar een die mij volkomen vreemd is. Iedereen hier schijnt die taal te spreken... Ik ga aan die Barman vragen of ik kan telefoneren. Misschien weet hij meer. Ik kan plotseling niet meer wachten. Ik ben benieuwd of hij verder komt. Wat denkt u? Het zou me verbazen. Indachtig onze theorie van het niemandsland... moeten we er niet van opkijken... indien er enige zaken anders blijken dan wij gewoon zijn. Volgens de wet der traagheid... is er nog veel hetzelfde als bij ons. Maar. Volgens het psychisch automatisme... moet er ook al aspecten aanwezig zijn van gene zijde. Zoals die vreemde taal. Precies, dat dacht ik ook. En evenzo het onbegrip ten aanzien van de tijd. Of het ontbreken van met tekst bedrukt papier. In welke taal dan ook. Daarop doorgaand lijkt het me vreemd en onwaarschijnlijk... ...indien we hier zaken zouden aantreffen zoals radio, televisie of enig ander middel... ...om op afstand te kunnen communiceren. Wat zou kunnen betekenen dat deze plek als het ware geïsoleerd is in tijd en ruimte? Zo ver was ik ook gekomen. Als wij gelijk hebben, en dat zal dan over enige tijd blijken... ...zal het op deze plek nacht blijven. Ja... Een eeuwige duisternis. Ik zeg met opzet deze plek. Want wanneer wij ons verder zouden begeven in dit vermeende niemandsland... dan kunnen we natuurlijk een gebied betreden met weer heel andere eigenschappen. Het is allemaal zo ongelooflijk, professor. Maar toch, er lijkt me geen andere verklaring mogelijk. We begrepen niets van. Helemaal niets. Telefoon, telegraaf, dat breekt niet alleen. Het, het lijkt wel alsof we ze niet eens weten wat die dingen zijn. Door die conclusie waren wij ook net gekomen. Die barman die begreep echt niets van mijn horloge. Ik heb het hem laten zien, proberen uit te duiden hoe het werkt. Nou, ik had het net zo goed kunnen laten. Volgens mij bestaan al die dingen hier niet. Zijn ze gewoon niet uitgevonden of weet ik wat. Ik bedoel, als je dood bent, geef je toch niks meer om de tijd of nieuws uit andere streken. Daar is de juffrouw Reeds met een Dat noem ik nog eens snel. Niemands land of niet. Ik ga nu eerst mijn honger wegwerken. En al het andere, hoe fantastisch ook, moet nu nog maar even wachten. Hm. Kijk, professor. Onze flessen hebben ook geen etiket. Nou, het smaakt er anders niet in. Ik denk dat ik zo nog maar een glas van deze Chateau Mystère neem. Met enig geluk ontdekken we in deze herberg nog enige andere. Ik kan mij niet voorstellen dat wij alle buitenissigheden reeds hebben ontdekt. Het meest verborgene moet in deze ook het wonderbaarlijkst wezen. Misschien kunnen we straks zelf een onderzoek instellen... in plaats van het allemaal op ons af te laten komen. Het zal natuurlijk niet aan alle wetenschappelijke eisen kunnen voldoen... maar misschien kunnen we onze nieuwsgierigheid een beetje bevredigen. Mm, dat lijkt me een goed idee. Na het eten zal ik op onderzoek uitgaan. Ik begin me al een waardig leerling van Wolms te voelen. Ik heb zelfs al een idee hoe ik de zaken zal aanpakken. Hmm. Eerst moeten we toenadering zoeken tot de andere mensen hier. Dat lijkt me een noodzakelijk begin. Is het jullie opgevallen hoe het hier toe gaat? Hoe het hier toe gaat? Ja, het lijkt wel of we ons bevinden in een zich allemaal repeterend mechaniek. De muziek speelt maar door... Steeds dezelfde, vaag bekende en op elkaar lijkende muziek. meisjes die bekend zijn, maar dan toch ook weer net niet. Uh, continu komen er mensen binnen, vertrekken er mensen. Mensen eten en zodra ze klaar zijn, nemen anderen hun plaats in. En Ondanks al die bedrijvigheid verandert er in feite helemaal niets. Er is beweging, maar toch ook weer niet. Ondanks de schijnbare levendigheid staat het voor mijn gevoel allemaal stil. Interessant. Ja. Als je er eenmaal op let... is het zelfs heel duidelijk. Een subtiele... maar niet te verwaarlozen... aanwijzing dat de tijd hier... daadwerkelijk stil zou kunnen staan. Dat dacht ik ook. Oh, als dat even bunker, ik kan niet meer. Nou, op mijn dessert na dan. Zo'n sigaar lijkt mij een fijn besluit... van de maaltijd. Een goed glas wijn en lekker schutten. Kaas en als bekroning goede sigaar. Wat die kaas en die sigaar betreft doe ik met je mee... maar de wijn laat ik aan jou. Ik heb al meer gedronken dan normaal. Nou, mij smaakt het best. Ik word er helemaal ontspannen van. Zelfs het sigarenpandje moet het zonder tekst stellen. Maar het is wel bedrukt. Cirkel. Driehoeken. Een zilveren en een gouden driehoek. Met ertussenin... Rooie punt. Hm. mij zegt het niets. nee, dit merk is mij onbekend. zo, ik denk dat het zo langzaam aan tijd wordt voor ons onderzoek. ober, ober, wacht, nee nee nee, niet weglopen. ik zou u graag een kaarttruc willen laten zien. duur niet lang. de kruut. ik heb hier een gewoon spelkaart. Schud ze door elkaar en ik koepeer het pak. Zo, kies u er nu maar eentje uit, maar ik mag hem niet zien. Een oude truc, maar we drukken er wel nog mee. Er zijn er leuk te vinden. Nu moet u de kaart aan de omstanders laten zien, zodat er straks geen misverstand kan ontstaan over welke kaart u had uitgekozen. Stopt u nu de kaart maar weer terug in het pak. Zo, dank u wel. En nu zal ik het pakkaart opnieuw schudden. Ik leg het pak op tafel. En dan vraag ik u om de bovenste kaart om te draaien. En mij te vertellen of het de door u uitgekozen kaart is. Gaat u gang. Het zal me verbazen in de ober een andere kaart zou hebben dan de zijne. Het lijkt me dat val handig genoeg is om dat te kunnen vermijden. Oh. Bravo, Val, bravo. De juiste kaart op de juiste plek. En aan het enthousiasme te oordelen zijn we goed op weg naar een beter contact met deze mensen. Dank u wel, dank u wel. Misschien zou ik nog op paar trucs moeten doen. Ik ken haar nog genoeg. Nee, ik uh, hoop dat de oberen truc wil doen. Hij heeft heeft uh, de kaarten gepakt. Nellie Reos, niet, reëe, Ik ik nek op. Ik geloof dat hij ons alle drie een kaart wil geven. Nou, laat hij dat er maar doen, hè? Mm. Uh, ti Tineke, kijk, Tineke, kijk. Poh, vreemde truc. <laughs> we krijgen een kaart, we mogen zelf niet zien welke. Hoe kunnen nou op die manier ooit een truc doen? We zullen het zo weten. Is dat de traak Beckertine Reemgidon. Hm. Nou, oh, de rest schijnt hij niet meer nodig te hebben. Nee. Kijk, hij heeft nog een ander pak. Oh. Nou, professor, hij biedt u de waaier aan. U moet een kaart trekken. Nou, dan heb ik er geen idee van waarom. Niemand weet welke kaart u heeft gekregen. Hij ook niet. Dus wat voor kaart zou u nou moeten trekken? Ja, dat kom ik alleen te weten. Als ik een uh. kaart neem, denk ik. Uh, Grontiniard, uh, getappeld uh, Dan gaan we ook nog op elkaar te moeten wachten. Nou, dan zal ik uh, snel mijn kaart nemen. Zo, dan heb jij nog wel. Ik vind dit de gekste truc die ik ooit heb gezien. Echt hoor, ik ken het op een boel. Nou, wat nu, meneer? Ja, du un et raak. Ik geloof dat wij onze kaarten mogen draaien. Laat mij maar weer beginnen. Eens kijken, ik heb Ruitenaas getrokken. En nu zien welke kaart hij mij eerder heeft gegeven. Ruitenaas! Oh, oh, oh. oh, ik geloof het, ik geloof het. Ik heb drie getrokken. En wat heb ik gekregen? Ah, ja. een klaverdrie. Ja. alle de waarschijnlijkheid. Deze truc kan helemaal niet. Als ik niet beter wist, dan zou ik zeggen, het lijkt op tovenarij. een wonder Een ja, zeg, Laten we eerst even kijken hoe het mij vergaat, voordat we over wonderen beginnen. Ik heb schoppenboer getrokken. Ja. En de andere kaart is... Harte vrouw. Ik heb harte vrouw. Hé, hey, hey, waarom lopen jullie nou weg? Waar is mijn beloning? Vinden jullie ook niet dat ik daar echt recht op heb? Ik heb toch besloten van rekening gewonnen, nietwaar? waar? Harte vrouw, vrouw. Harte vrouw, dat kan toch maar één ding betekenen. Oh ja? Ja, wat kan het anders betekenen dan dat je je hart mag laten spreken? Volgens mij mag jij een dame uit het gezelschap kiezen en daarmee het bal openen. Dat is toch de mooiste beloning? Dat hebt u prima uitgedacht, meneer Thierry. Ja. Ik ga onmiddellijk die dame van achter de bar vragen. Heren, dansmuziek. De contacten schijnen niet geleden te hebben... onder de teleurstellende afloop van de voorstelling. We gaan nog steeds in de richting van de ontdekking van nieuwe wonderbaarlijkheden. Misschien hebben we één van die nieuwe wonderbaarlijkheden aanschouwt. U bedoelt toch niet die kaartruk. Toen ik Tovenerij ging, was ik erg onder de indruk. Ik zeg maar zelf, zo'n truc heb ik nog nooit meegemaakt. Maar er zal vast wel een of andere logische verklaring voor te vinden zijn. Waarschijnlijk is die truc de simpelheid zelf. Dat is toch altijd zo met trucs, nietwaar? Twee van de drie kaarten waren correct. Gezien de wijze waarop de truc is uitgevoerd is dat aanzienlijk meer dan volgens de kansberekening zou hebben gemoeten. Telepathie is uitgesloten. Ook wij wisten niet om welke kaart het ging. Enige andere logische verklaring is niet zo snel voorhanden. Misschien moeten we dat dan voorlopig maar als verklaring aannemen. Bovendien niet alles is vatbaar voor een logische verklaring. Zeker niet indien we ons in een gebied bevinden waar niet alleen onze wetten heersen, maar ook andere, ons onbekende wetten. Wie weet kan elk klein kind hier de truc van de ober doen. We staan nog maar aan het begin van onze ontdekkingstocht. <laughs> Kijk toch eens hoe valgen, niet professor. Hij is door maar een bofkom dat hij met zijn mooie blondine mag dansen. Wat zei u daar? Dat Val toch maar een komt is dat hij met zijn mooie blondine mag dansen. Hoezo? Een blondine? U vergist zich. De dame waar Val mee danst heeft zwart haar. Net zo zwart als deze eeuwigdurende nacht. Professor, ik zie een blondine. Hoe kunt u nu een zwarthaarige vrouw zien? Wat voor kleur blouse vraagt ze volgens u? Een donkerblauwe blouse van satijn. Met een streepje in een andere kleur blauw. Dat zie ik ook. En volgens mij draagt ze een zwarte, geplooide rok... ...en een riempje dat bij die blouse past. Geen verschil met wat ik zie. Hoe oud schat u haar, professor? Ach, dat is moeilijk te zeggen. Hè? In het geval van een vrouwen. Maar ik schat uh, een jaar of veertig, Olga. Veertig? Die vrouw geen dag ouder zijn dan 25. 25 geen dag meer. Vaal gezicht. Lichte inkuiling onder de jukbeenderen. Grijze ogen. Volgens mij heeft ze lichtgrijze ogen. Nee, nee, nee. Een rond gezicht. Heel rond. En bruine ogen. Amandelvormige bruine ogen. Als u haar dan ook nog ziet met een brede volle mond... ...dan heb je het levende portret van mijn vrouw. Inderdaad, zo zie ik haar mond. Als u mij nu verzekert... ...dat de vrouw die u ziet... ...een kleine mond heeft... ...in de vorm van het hart... ...op de kaart van Val... ...dan... ...dan ziet u thans... De schim van mijn vrouw. Mijn vrouw... ...die vijftig jaar geleden... ...op 25-jarige leeftijd is overleden. We zijn vast oververmoeid. We hebben te veel wijn gedronken. Nee, we moeten het niet afwijzen. We moeten blij zijn en het aanschouwen. Is een aanknopingspunt. Misschien wel het belangrijkste. Het voornaamste. Ah, ik amuseer me kostelijk. Ik hoef helemaal niet terug. Het bevalt me hier prima. Wat u, professor? Uw, Uw. harte vrouw. Zo hard als de nacht. Wie? Toch niet die juffrouw waar ik mee dans? Zij is zo blond als de ochtendzon en net zo jong. Wat zegt u? Ik zie haar zoals val, professor. Uh, uh. Professor, hij is flauwgevallen. We moeten hem hulp bieden. Max ze boord los. Wat koud water. Dat bedoelde ze. Wat? Die juffrouw waar ik mee danste. Onder het dansen probeerde ze me iets duidelijk te maken, maar ik kon hem maar niet begrijpen. Maar ze bedoelde die trek. Wat is er dan met die tram? We moeten opschieten. Kom, we mogen geen tijd verliezen. Straks is hij vol en dan vertrekt hij zonder ons. Vet, En de professor dan? De professor is absoluut niet in staat om te reizen. Bovendien, waar gaat die tram van jou eigenlijk heen? Dat weet ik ook niet. En wat doet dat dan nou toe? Ergens. Als we ooit weg willen komen van deze plek, dan moeten we nu met die tram mee. Het kan onze enige kans zijn. Het lijkt me niet verstandig. En bovendien is de professor erg slecht naartoe. Hij heeft medische verzorging nodig. Daar ga ik alleen. Ik moet. Doe het niet, Val. Doe het niet. Ik heb een vreemd gevoel. Blijf. Als we nu uit elkaar gaan, zien we elkaar misschien niet meer terug. Met z'n drieën. Nee, ik moet gaan. Ik moet. Vergeef me, ik kan niet anders. U en de professor zijn alle twee zo aardig voor me geweest. Ik zal u nooit vergeten. Maar laat me nu los, alstublieft. Ik moet met die tram mee. Ga dan, als u zo nodig moet. Ik blijf bij de professor. Wees voorzichtig. Ik weet niet wat je in het niemandsland te wachten staat. Ik zal u nooit vergeten en, en de professor ook niet. Geeft u mijn hartelijke groeten. Uh, val, je jas. Je vergeet je jas. Hier, snel. Dag je jas aan. Het is koud buiten zo dus midden in de nacht. En hier nog een fles wijn voor als je dorst krijgt. U bent zo ontzettend aardig voor me. Net een oudere broer. Waarom maakt u zich nou zo'n zorgen? In het slechtste geval zijn we in het land van de dood. Nou, wat zou er dan als mij hier een ongeluk overkomt? Min maan min maakt plus... Hier sterven betekent dan dat een ander leven mij wordt geschonken. De professor zou... Ik, ik moet nu gaan. Adieu. Tot ziens. Tot ziens, kleine broer. Maar waar? Waarom? U? U bent zelf niet met die tram meegegaan... ...terwijl uw val heeft overgehaald om wel op die tram te stappen. Wat is er aan de hand? Wie bent u? Wie bent u? Een verpleegster. Kal maar. U bent gered. U mankeert niets. U bent alleen een beetje verdoofd geweest door de klap. De trein heeft een ongeluk Dank gehad. Dank u. Dank u. Ik weet genoeg. U moet nog wel even blijven liggen. De dokter komt dadelijk nog even bij u kijken. De professor. Wat... Val de professor vinden. En val. Mag ik er even langs? Oh, mijn God. Meccano. Professor. Professor, hoe is het met u? Meccano. Meccano. Oh, professor. Ik ga niet weg. Blijft u rustig zitten. Ik kom zo weer terug. Ik ga Val zoeken. Val, die kent u toch nog wel? Ze draagt de donkerblauwe blouse. De zwarte rok. Herkent u iemand? Val, mijn kleine broertje Val. Speelkaart op de grond. Speelkaart. Met de voorkant naar onderen. Behalve één. Harte vrouw. Kijk, zuster. Alsjeblieft. Dank u. Scheidt de dood ons? Of verbindt hij ons? Zou u niet naar huis bellen? Ja. Ja. Ik zal bellen. Ik zal bellen. U heeft geluisterd naar De Trein der Traagheid, een hoorspelbewerking van Bart Reumer naar het gelijknamige boek van Johan Dene. De rolverdeling was als volgt: Professor Hernhutter, Lo van Hensbergen, meneer Thierry, Hans Veerman, Val, Adrian Ore, een juffrouw, Paula Major, en een ober, Luc van der Lagemaat. Technische realisatie, Birgertenbach Gertenbach en Lion Dubois. Regie, Hans Kassenberg.